Dit is Kerst met CFM. Met menu. nu. Goedemorgen antwoord. We hebben het nieuws gehad en ik hoop dat dat niet al te ernstig was. Ik heb trouwens niet geluisterd. En bij ons zit Gerard Kuipers van D66. Goedemorgen. We hebben elkaar gisteravond ook gezien Zeker. op de receptie. Ja. Wat erg gezellig was. Dat was ja. weer een groot succes. He. Ja, dat was een prachtige receptie. Ja. Ja. Goed, goed gedaan ook. Ja, ja je staat nummer 1 op de kandidatenlijst. Ja, dat staan, klopt. Er staan er 17 op. Ja, dat is dat een flinke een lijst, lijst is dat. Daar ja. ja. ben ik wel heel blij mee overigens hoor. Ja, dat zei OpenZ vier jaar geleden ook. Ja, nou goed, we hebben de afgelopen nou, jaren, denk ja. ik, ja, we hebben wat meer de wind in de zeilen gehad uh, wat dat betreft. Uh, maar ik vind het ook goed als je leest in uh, een hoop kranten dat in veel plaatsen uh, nou ja, de zeg maar, aangroei van partijen een probleem is. Dan ben ik wel blij dat wij zo'n uh, zo mooie lange lijst kunnen presenteren. Ja. Uh, uh, even in de volgorde, jij staat lijsttrekker, dan Michel Hermsen 2 derde Rob de Graaf, de ja. vierde Jean-Marie Ja, toch apart. Is dat de dochter van Echt? Zeker. Ja, Oké. Okay. Wat vind je er apart aan? Wat kan je over haar vertellen? Wat doet ze? Wat heeft ze voor beroep? Zij uh, nou, ze heeft de poosje in het buitenland gezeten. Ze uh, heeft uh, nu volgens mij een eigen bedrijf hier in Zandvoort. En uh, zij is de ja, ze, ze dochter van uh, Van Echt. Dat zeggen jullie uh, terecht. En ze heeft er heel veel zin in. Dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Het is een hele leuke, sprankelende dame. Leuk ideeën. Dus uh, ik moet je zeggen dat ik wel blij ben met, uh, met dat soort kandidaten. Fris ja. Fris bloed, dan, Fris bloed, Fris bloed ja. Op de vijfde plaats Johan van Marlen. Zeker. Die heeft ook op de lijst van de VVD gestaan. Nou. Zo zie je maar. Daar heeft hij de leerschool gehad. Kijk. Ja. Nou, dan hoor ik nog weer eens het nieuws. Ja. ja. Nou, dan hebben we Gert van Kuik. Ons wel ja. bekend. Ja. En de zevende, Ruud Sandbergen. Achtste hebben we de straks gehad, Olivier van Tetterode. Negende, Laura van der Plas. Tiende, Judith van Delft. Elfde, Angelique Schouten. Twaalfde, Lenne van der Haak. Wel bekend. Wel bekend. Dertien, Ben Heuser. Veertien, Martijn Hofman. Vijftien, Leroy van der Werf. Zestien, Klaas Anema. En uh, zeventien, Dagmar Bos. Ik constateer dat eh, tussen Ruud Sandbergen en Laura van der Plas dus eigenlijk niet meer terugkomen in de Raad. Omdat ze zo hoog staan. Waarom uh, staan? Nou ja, laten we hopen op een enorm mooie uitslag. Uh, dan is er nog van alles mogelijk. Maar nee, dat is een terechte constatering. En zo werkt het in de politiek ook. Hè. Je gaat met je leden in gesprek. Uh, en dan kijk je wat de beste volgorde beleid is. Je kijkt ook naar de individuele ambities van mensen. Uh, Laura die heeft uh, aangegeven dat ze na de, de periode die we erop hebben zitten. dat ze zich ook weer wil, wil, wil richten op andere zaken. Nou, dat is denk ik uh, prima. En Ruud heeft in het verleden al aangegeven dat hij vindt dat ze langzamerhand de tijd uh, voor anderen aanbreekt. Dus die heeft ook in september heeft het uh, fractievoorzitterschap aan Michiel Gedragen. Dus je ziet een, een lijst waarin een, een, een, een ja, wat dat betreft ook wel weer nieuw bloed zit en waar we weer met, met frisse blik naar dingen gaan kijken. Oké, okay, we gaan naar het verkiezingsprogramma. Het ziet er hartstikke mooi uit. Kort, krachtig, uh, met kleur op de voorgrond. Daar heb ik meteen een foto. Een foto staat erop: promotieteam van D60 die uh, toeristen begeleidt naar het strand, naar de zee toe. Wij is die foto gemaakt, die komt niet uit Zandvoort. Moet je, nou ja, maar jij geeft er ook een interpretatie aan die ik er niet bij zie. Ik zie mensen die naar het strand lopen. Uh, nou, dat is wij... een mooie foto ja, nee, zeker. van een zeker. strandafgang. Zeker. Maar die is niet in het is, dit, dit is volgens mij geen Zandvoortse uh, nee. uh, plek, dat klopt. Had je niet beter dan een foto uit Zandvoort kunnen maken? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik, ik kan je kort uitleggen. Wij zijn een landelijke partij en uh, wij werken met uh, landelijke formats. En daar kun je een aantal beelden kun je kiezen, die zijn van tevoren geselecteerd. En daar komt een van deze foto's uit. Ja. Jammer eigenlijk. Nou ja, goed. Uh, we hebben in het verleden altijd foto's van Zandvoort gehad. Maar we hebben nu ook ons keurig gehouden aan de landelijke standaard. van een, een zich ontwikkelende partij. die steeds groter wordt. en uh, waar dat soort dingen ook belangrijk zijn. Maar, maar dit is, is logisch opgegeven, je moet die Nee, je kunt, je kunt kiezen uit een aantal foto's. En uh, wij hebben deze foto gebruikt. Omdat had we die hier verbinding. Had voor genomen kunnen. Hij had hier genomen kunnen zijn. En wij, wij gebruiken ja, daar de, de verbinding natuurlijk wel naar Zandvoort. met de duinen en het strand. Ja. Ja, het is ja. mooi dat je dat eruit pikt overigens. Want er staan ja. natuurlijk een hoop andere dingen in die wij wel graag willen vertellen. Het is duidelijk te zien hoor. Ja. dat viel me als eerst op. Uh, je begint het verkiezingsprogramma met de opmerking dat het een onrustige periode is geweest. Ja. In de afgelopen vier jaar. Drie wethouders kregen een motie van wantrouwen. Van ook deze 66 Zeker. Ja, nou je moet... je ja. Ja, ik denk wel dat je, dat je in de context van hoe dat soort moties uh, bedoeld zijn, uh, die motie moet beschouwen als een, uh, een motie waar destijds binnen OPZ een hele hoop aan de hand was en hun wethouder echt zwaar onder vuur lag. Ja, maar jullie hebben de motie van Wantrouwen wel gesteund tegen Cohen, tegen Janik. En... Ook tegen Demmers hebben we toch duidelijk laten weten van... het is beter dat je opstapt. Ja, maar zeker. Maar wij zijn ook wel een, wat dat betreft een partij... die gewoon kijkt naar hoe mensen functioneren. En als dat niet goed gaat, dan, dan vinden we daar wat van. En overigens wij niet de enige. Het CDA die zat er net zo in. in. Zo moet het volgens mij ook. Jij zit nu weer dan zeg ik onrustige periode. Ja, maar daar zijn je zelf ook debet aan. Ook dus. Nee, ik vind niet dat je debet bent aan onrust... als je politieke consequenties verbindt aan, uh, aan niet goed functioneren. Dan, ik vind dat de politiek juist op dat soort momenten moet opstaan... en moet zeggen, dit gaat niet goed... En daar horen consequenties bij. Want anders hou je elkaar voor de gek. En dan zou Zandvoort daar ook uh, het meeste nadeel van hebben. Want dan bestuur je eigenlijk door met niet uh, op dat moment uh, geschikte mensen. Dus wij hebben daar heel goed naar gekeken. Het is ongelooflijk ingewikkeld als je natuurlijk in een coalitie zit dat je uh, een motie gaat steunen tegen een van de coalitiewethouders. Want je maakt afspraken met elkaar. Desondanks hebben wij gevonden op dat moment dat dat het moest. Uh, en daar staan wij ook voor. Ik zou het niet anders willen, als ik heel eerlijk ben. Want dan, anders dan, dan, dan wordt het een uitverkoop. Over onrusten, er zijn ook nog een aantal raadsleden opgestapt, weggegaan, ja. overleden. van overleden, gewisseld, uh, ja. overleden. ja. Het is onrustig. Nee, het is gewoon... Het is, een, een, is er geen leder dan in die gemeenteraad die zegt, jongens, nou even de kop bij elkaar en kijken hoe in het belang van Zandvoort samen verder kunnen? Nou, ik denk dat wij dat geprobeerd hebben te doen en dat geldt ook voor het CDA. En uh, als je kijkt, dat hebben we ook in ons programma uh, opgeschreven, ik denk wel dat wij wat dat betreft de stabiele rustige factoren waren op momenten dat andere partijen eigenlijk een beetje in paniek waren... En uh, wij hebben juist geprobeerd om die leiderschap en verantwoordelijkheid ook uh, tot de kern te maken van wat we deden. En dat zie je ook terug. We zijn ook gewoon doorgegaan met besturen. Ook al was het onrustig. Ook al hadden we af en toe periodes waarin uh, in de, uh, nou ja, de beleving van velen uh, de, de politiek op zijn gat lag. Uh, wij gingen wel gewoon door. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Want wij zitten daar natuurlijk niet voor onszelf. En we zitten er ook niet voor de mensen uh, uh, die op ons gestemd hebben. Uh, die het een goed idee vinden dat we ruzie zouden gaan zitten maken. We zitten er om Zandvoort verder te helpen. En uh, dat is best wel ingewikkeld. Als je in zoveel onrust zit. Na de vorige verkiezingen was er een flinke verandering ook in de politiek. De VVD die flink. op OPZ werd toen de grootste. En wij waren ook een van de grootste partijen. En als je dan een nieuwe coalitie smeet, dan weet je, dit is verandering. Dat brengt over het algemeen onrust met zich mee. Nou, dat hebben we gezien. En uh, dat partijen ook weer hun nieuwe plek moeten vinden in die veranderende samenstelling, ja, dat maakt dat je gedoe krijgt. Uh, en grappig genoeg, ik zeg ook heel vaak, als je kijkt naar de besluitvorming in de Raad, ik denk dat op 80% van de, de belangrijke onderwerpen die in de Raad zijn geweest, de Raad elkaar blindelings vond. Maar als je de debatten beluisterde, dan leek er van alles aan de hand te zijn. Maar als de vingers omhoog moesten, dan gingen ze allemaal omhoog. Ja, maar het is wat Zand. Nou ja, maar het is even misschien ook, is dat ook. Het is wat Zandvoort wat wil. Hè? Dit, is, dit is de uitslag van de verkiezingen vertaald naar een uh, gemeentebestuur. Uh, niemand had kunnen bedenken dat, uh, dat er bij OPZ zoveel aan de hand zou, uh, zou zijn. Uh, zij zelf in de laatste plaats natuurlijk ook niet. Hè? Carl Simons overleed, dat was toch hun voorman. Uh, dat heeft bij hun natuurlijk een, uh, toch wel een behoorlijke impact gehad. Uh, al meteen in het begin, dat gaf een hele hoop onrust. Dan wordt zo'n coalitie natuurlijk ook niet stabieler. Desondanks hebben we dat hele poos met elkaar uh, volgehouden. Nou, uiteindelijk uh, is dat anders gelopen. Het zij zo. We hebben ondertussen wel uh, een hele hoop dingen in voor goed kunnen regelen met elkaar. Daar kom ik op terug. <coughs> Je schrijft, de, althans D66 schrijft... Uh, dat zij de financiën op orde hebben gekregen. Ja. Maar is dat niet het werk geweest van gert Bluis? CDA? Nee, dat, dat is het werk van Gert-Jan en van het college. Je moet je bedenken, we hebben maar, in het maar college... Maar is dat dan? Want nu staat de verkiezingsprogramma alsof het lijkt dat het, ja. uh, de nee. oorzaak D66 is. Nee, schrijft. nee, nee. Ik, ik, zo zit ik er ook in. Je werkt samen in een team. Uh, we hebben met elkaar in die coalitie heel hard gewerkt. Dat doe je ook met elkaar. Om je een idee te geven, um, we hebben een portefeuilleverdeling. Um, uh, het gaat met zand voor de economisch goed. Dat komt natuurlijk niet alleen maar door mij. En dat schrijf we ook niet op. Even plat gezegd, een hele hoop dingen heb je met elkaar overleggen, of over. we hebben iedere dinsdag met elkaar een collegevergadering, daar wordt heel intensief over van alles gesproken. Het op orde krijgen van de begroting voorop, want dat was een heel belangrijk onderdeel toen we startten. De begroting... Ja maar, wij hebben, ja, maar met alle respect, daar hebben wij ook alles mee te maken. Als je in een coalitie zit met drie partijen, dan kun je ook met groot gemak andere keuzes maken. En op het moment dat je met elkaar zegt, nee, we gaan die kant op, we zijn destijds een kerntaakdiscussie gestart, waar wij onder andere ook het initiatief voor hebben genomen, daar hebben alles mee te maken. Ik zou niet weten waarom we daar bescheiden in moeten zijn, want dat had, we hadden andere keuzes kunnen maken. We hebben de belastingen niet verhoogd, we hadden andere keuzes kunnen maken. Daar hebben we alles mee te maken. d 60 voorop. Dus daar, daar, daar, ik, ik vind dat niet uh, de juiste bescheidenheid als je vervolgens zegt, de een in het college heeft dit gedaan, de ander heeft dat gedaan. Uh, we hebben dat met elkaar gedaan. Okay. Dat was ook de kracht van dit college. Als je, als je, ja. Mag ik heel even, want... Nou is het natuurlijk uh, hè, de, de, de structuur die er geweest is met de landelijke verkiezingen. Nou, dat ja. was duidelijk. Hè, dat, ja. dat is, uh, uh, nu komen de gemeenteraadverkiezingen. Dat, dat kan natuurlijk een totaal ander plaatje gaan geven als wat er geweest is ja. van de afgelopen periode. Ja. Hoe, uh, hoe denk je dat men. Hoe denk je dat nog te kunnen veranderen? Want. Ik, ik vrees dat er uh, met de partijen die beschikbaar zijn, dat toch een, uh, ja, een beetje een verschuiving uh, zal gaan plaatsvinden op het stadhuis of gemeentehuis. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat, ik ben daar wel heel benieuwd naar zelf en ook wel heel erg nieuwsgierig. Uh, kijk, we hebben de afgelopen vier jaar hard gewerkt om een aantal zaken voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd weet je, als er verkiezingen zijn, dan heeft de landelijke politiek daar alles mee te maken. Uh, ik denk dat de nieuwe uh, politiek ook is. dat je En dat zie je niet alleen in Zandvoort. Op heel veel andere plekken ook. Dat je uh, ongelooflijk versnipperde politieke fracties hebt. Daar hebben wij vier jaar ervaring mee mogen opdoen. In de Zandvoortse context. Uh, ik denk dat na de verkiezingen. We acht, negen partijen zullen hebben. Met allemaal variërend tussen één en drie. Misschien vier zetels. Dat betekent dat je moet samenwerken. Dat hebben wij de afgelopen periode ook volop gedaan. We hebben met, behalve met de VVD. Met iedere partij in de coalitie gezeten. Uh, omdat we met elkaar en in de raad. Uh, uh, ook al was het onrustig, in alle rust wel bedachten... wat moet Zandvoort de komende periode uh, uh, in stand houden? Wat moeten we veranderen? En dat is ook met die hele brede samenstelling van de Raad die we al hadden... is dat gewoon gelukt. Dus ik denk dat het juist dwingt uh, om heel rustig en heel goed te kijken... wat bindt ons aan elkaar, waar kunnen we elkaar vinden en hoe gaan we dat doen? Ja. Ik ga even verder. Uh, in het uh, programma van d 60 staat... als we blijken dat goede bestuurders niet in Zandvoort wonen... dan halen we ze van buiten... Geldt dat voor wethouders? Geldt het ook voor de raadsleden? Nee, dat kan niet. Want raadsleden, nee, raadsleden die, dat, staat, dat zinnetje wat daarvoor in het programma staat is heel belangrijk. Er ja. staat in het programma dat uh, de raad wordt gekozen door de samenleving, maar de wethouders worden gekozen door de raad. Ja. En er is zoiets uh, in de gemeentewet dat zegt, eigenlijk willen we het liefst de wethouders uh, vanuit de gemeenschap hebben, de gemeente, waar ze hun werk doen. Wat je echt wel begint te zien is dat zeker in de kleinere gemeente het gewoon heel moeilijk is om uh, ge gekwalificeerde wethouders te krijgen. En wij zijn wel een badplaats. We zijn wel een hele belangrijke badplaats in Nederland. Uh, we hebben de helft van onze economie, die zit vast aan toerisme bijvoorbeeld. Uh, we hebben verstandig om te springen met de investeringen die we doen, want die raken niet maar alleen ik neem ons. neem aan dat het niet geldt voor D66 en voor jouw positie nee. als lijsttrekker? Nee, maar goed, ik heb natuurlijk de afgelopen periode dat werk ook gedaan. En uh, denk ook wel laten zien dat ik, voor, dat ik mijn mannetje sta. Uh, tegelijkertijd wat we daar vooral bedoelen te zeggen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een winstwaarschuwing aan de partijen met wie we hopelijk in gesprek kunnen na de verkiezingen. Wij gaan wel heel kritisch opletten wie de kandidaat-wethouders zijn. En we gaan niet alleen maar met partijen in zee op basis van een verkiezingsprogramma. Want we hebben inmiddels ook wel gezien dat, dat zag je de afgelopen periode ook, we hebben vele partijen met hele lange verkiezingsprogramma's. Maar in de partij komt er vreselijk weinig van terecht. Ik neem aan dat je eerst uitgaat om een meerderheid te krijgen. Zeker, maar als ik die zin mag afmaken, er komt vreselijk weinig van terecht als je niet de goede bestuurders hebt. Ja. Want dan is het heel moeilijk om het te vertalen naar resultaat. En dat, we zitten hier aan het Watertorenplein. Nou, ik ja. noem maar een voorbeeld. Ja. Het gaat weer de ijskast in. En dat doen we in Zandvoort al heel erg lang, met een hele hoop projecten. Dan komt er weer een nieuwe college. Kom er zo meteen op. Kom er zo meteen op. Allereerst, ik ga verder met jullie programma. Je wilt een informateur van buiten aantrekken. Ja. Ja. Waarom? omdat wij uh, daar inmiddels een goede ervaring mee hebben opgedaan uh, eind vorig jaar. Maar ook omdat we gezien hebben dat als je zelf volop in die politiek zit... en soms dus ook volop uh, in tegenstellingen... het belangrijk is dat er iemand van buiten die neutraal kan kijken... Uh, gaat kijken wat bindt jullie eigenlijk aan elkaar. Dat ben je soms zelf toch net iets minder goed toe in staat. Omdat je gewoon onderdeel bent van die discussie. Dus, en dat is iets wat overigens niet ongebruikelijk is. Zeker dat de grotere steden, die doen dat eigenlijk standaard. Dan zit er zelfs ook nog een ambtelijke ondersteuning bij... Ik, wij vinden dat we daar wel een slag met elkaar kunnen maken. Uh, ook om los te komen van eigenlijk alleen maar... Dat de, de, he, je ziet veel dat de geschiedenis heel belangrijk is in Zandvoort... en dat we terug blijven grijpen wat er ooit eens gebeurd was. Haal iemand van buiten, dan doe je dat minder. Daar heb je waarschijnlijk wel ja. een punt. Belangrijk, in het programma staat dus niet te veel RBNB en rolkoffers in Zandvoort. Ja. Uh, niet alleen dat, maar er zijn een heleboel woningen ontrokken aan je bestand in Zandvoort. Zeker door investeerders die woningen gaan verhuren. Ja en dergelijke. Ja, volgens mij staat er ook bij dat we willen dat mensen nog een woning kunnen vinden, maar ja, ja, je, je, punt is, je punt is verlieden, dat is ook precies waarom we het opgeschreven hebben. Je ziet het ook in Zandvoort. Hoe kan je het oplossen? Nou, we hebben, we, we, nu al zijn wij met de Raad in gesprek over uh, de gevolgen eigenlijk van wat je Airbnb noemt. Hè. Andere steden zijn daar, Haarlem, Amsterdam, die zijn er volop al mee bezig geweest. Ik vind het, dat het belangrijk om te bedenken dat Zandvoort wel groot geworden is op toerisme, waarbij wij verhuren in Zandvoort, niet alleen hotels, maar vroeger ook gewoon uh, het huizen. en daar zat de hele familie die zat achter in het tuinhuis om het zo maar te zeggen. Het is wel waar wij groot in zijn geworden. Dus wat tegenwoordig Airbnb heet, dat is ook iets wat Zandvoort al kende. Ik ben maar... Het niet eens, maar er zijn zoveel woningzoekenden in Zandvoort. Ja. Vooral jonge Eiger mensen, ziet, die komen gewoon niet aan de bak. Op dit moment alleen maar nee, maar daar mee. hoef je mij niet van te overtuigen. We, we, we gaan nog deze periode met de Raad in gesprek over uh, wat nu de wet en regelgeving is die we hebben en hoe wij vinden met elkaar dat we dat zouden moeten uh, aanpakken. Je, Want hebt we een, willen... je hebt een forensenbelasting. Zeker. Kan je daar iets mee doen? Nee, nou, maar goed, ik wil die discussie eigenlijk hier niet voeren. Dat moet we we heel bazaal, hebben regels waarin staat dat je in je woning hoort te wonen als dat gewoon een normale woning is. Ja. Op het moment dat die woning wordt verkocht en er gaat een verhuur erin zitten. En die gaat het gewoon het hele jaar verhuren. Terwijl wij beleid hebben dat het maar vier maanden per jaar mag. Maar de gemeente daar eigenlijk niet zo heel erg actief achteraan zit. Dan kun je wel bedenken wat er gaat gebeuren. Ja. De markt zoekt de ruimte. Uh, en mensen die gaan natuurlijk proberen daar financieel voordeel uit te halen. Dus het betekent ook heel concreet dat wij de regels die we hebben dat we veel strakker moeten handhaven. Nou. Dus hier ga je wel werk van maken. Hè? Nou, Dat lees je ook in onze laatste, onze laatste richtingwijze. We willen duidelijkere regels hebben die ook beter worden nageleefd. Ja, precies. Ja. Dan kom ik de tijd van inspraak en eigen belang is voorbij. Wij D66 willen nu daadkracht, dus er moet gebouwd worden watertorenplein, badhuisplein en een nieuwe boulevard. Ja. Volgens mij is dat er niet de tijd van inspraak is voorbij. Want dat vinden wij wel een belangrijk ding. Uh, nee, er moet gebouwd worden. En wat wij daadkracht. eigenlijk. Daadkracht. Wat wij vooral zeggen, het gaat ons niet om welk plan het is. Het gaat erom dat we nu eens een keer een plan gaan uitvoeren. Je ziet in Zandvoort op een aantal belangrijke plekken. Het Watertorenplein, dat er, dat er al 30, 40 jaar gewoon eigenlijk na wordt gedacht over dingen. Het verdwijnt iedere keer weer in de prullenbak, omdat het eigenlijk door een deel van de Raad niet mooi gevonden wordt. Of dat het net niet in het bestemmingsplan past. Ik denk dat het in Zandvoort er wel over eens zijn. Dat we wel willen dat er wat gebeurt. En wat wij eigenlijk hier vooral ook zeggen, is wij gaan ons richten op. ...op de uitvoering, uitvoering, dat er gewoon iets ja. gebeurt. En niet op het mooiste plan, of het allerbeste plan... ...maar dat er gewoon uitgevoerd wordt. Ik wens je succes. Dank je wel. Uh, we uh, moeten stoppen, uh, Pieter. Ja. Want de, oh, ik heb nog een heleboel ja, vragen, ja, hoor, dat maar, weet ik, maar voor de volgende keer weer. De, heel goed. Ja. Dat moeten we een andere bedank, keer doen, bedank bedank denk ik. Dank je wel dan. voor je komst. En succes. Dank je wel. sorrows And I'll do what I can Cause we have the experience If we plan Maybe we can see that close Show me the way to solve your problems and I'll be there Show me the way, and I'll do all I can. What can I say, old lately, late. what can I do? I just can't stand losing. Welcome to the new world. Let me join your hands. Walking through the old world With a brand new plan all over But God only knows how much I love you Give me a chance and I'll show you Gaan we gaan meteen door. Ja, het is een volle tafel. bak hier. Het, zit, de, de het lijkt wel een café. De jeugd van de CDA zit hier. Ja. Ik heb tegenover me Anouk Weijers. staat op de tweede plaats. Goedemorgen. Van de lijst. Goedemorgen. Ik heb uh, Rolf Enstra heb ik gezien. Goedemorgen, ja. Die staat vijfde op de lijst. En ik heb... Kevin Steffen. Ja, precies. Kevin Steffen staat vierde op de lijst. Maar Kees Metters, die is er ook hoor. Die staat derde op de lijst. En Geert jan Bluis zal ongetwijfeld ook aanwezig zijn. Achteraan bij de bar. Sta je goed, gert <laughs> Geef de jonge lui maar de kans. Heel fijn. Jongens, ik, ik, ik zie hier een lijst. En ik heb tien namen op de lijst staan. Maar hoeveel mensen staan er op de lijst? Want dat weet ik nog steeds niet. Uh, 24. 24. Ja. Yes. Wanneer wordt die lijst openbaar? Want ik kan hem niet ja. vinden op de website. Oh, de lijst is openbaar. Is die uh, openbaar? Ja, hij is inderdaad op de website uh, terug te vinden. van. hoort uh, Anouk. Maar ik heb hem nog niet gezien. Oké. Okay, nou, dus uh, kijk nog eventjes je e-mail naar of je website naar. Ja, we, we hebben het persbericht eruit gestuurd. Uh, en hij staat inderdaad online op de website van CDA Zandvoort. Maar, Gisteravond nog niet. Oké, okay, nou, ik heb hem wel online gezien, maar ik, ik, uh, we gaan er gewoon nog een keer naar kijken. Mogelijk was er een storing, maar hij is zeker online en uh, okay. voor iedereen inzichtelijk. Oké. Okay. Ja. En we hebben hem ook uh, meegenomen hoor, als er vragen over zijn. Ik, ik heb meteen een, een vraagje aan, aan jullie, Annoek, dat moet jij weten. Of je weet het niet, maar dan vraag je dat. Mm. Vroeger was het een gewoonte... Dat uh, de CDA, uh, we gaan even terug: KVP, CAU, AR. Ja. dat er een volgorde was: katholiek, protestant, geformeerd en dergelijke. Is dat nog steeds zo? Uh, nee. Kijk u daarna? Uh, ja. Christelijk geloof en dergelijke. Ja, nee, daar kunt u mij zeker op aankijken. Uh, hey, ik, heb, uh, ik, ik heb er wel iets mee uh, dan een beetje katholieke achtergrond. Maar daar is niet op, uh, niet op gelet in deze uh, lijst. Dat niet, nee. Dus gewoon, uh, gewoon, jullie vinden het leuk en doen. Maar ja. niets gekeken of plaats 1 katholiek is, plaats 2 protestant, plaats 3 geïnformeerd en dergelijke. Nee, nee, zeker niet. Dat is niet meer van deze tijd ook, denk ik dan. Maar... Er, is wel, er is wel gekeken, uiteraard, of de grondbeginselen vanuit het CDA. Uh, passen bij de kandidaten. En dan niet zozeer op de achtergrond van, uh, van katholiek-protestants, maar meer uh, ja, hoe zit je in de grondbeginselen qua normen en waarden, qua tradities, qua um, nou ja, het, het, het, het samen met elkaar doen. Echt het, het, het gevoel wat wel past mogelijk bij het christelijke geloof, maar niet zozeer de vraag bij welk geloof je jezelf maar wel je of niet aansluit. christelijk geloof? Nee, ik niet. Dat kan niet. Als je tweede staat op de lijst van de CDA, dan verwacht ik toch wel dat je de christelijke geloof ondersteunt. Daar wil Kevin volgens mij wat uh, graag over zeggen. Ja. Ik, pak, nou, kom maar. Ik, ik pak voorzichtig de microfoon, Kevin, want ik ja. moet even oppassen dat ik hier niet van de, de technicus op mijn uh, vingers prakken. krijg. Uh, ja, ik ben eigenlijk blij dat u die vraag stelt, want... Uh, uh, het is een mooi moment om, om, om, om, een, uh, om een heel breed uh, uh, vooroordeel bij het CDA uh, even uit de lucht te helpen. Want het C staat in onze naam, met de naam van de partij, het CDA, hein, Christelijk Democratisch Appel. Alleen. Uh, het voordeel wat bestaat is dat je uh, gelovig moet zijn. Of dat, of dat we er alleen zijn voor uh, beleidende gelovigen. Uh, maar dat, dat is natuurlijk allang niet meer zo. Maar, waar, eigenlijk kan die C weg. Nou, C waar de C eigenlijk voor staat. En uh, dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, is eigenlijk de boodschap. De C staat voor de, de, de chr christelijke normen en waarden. En die, die kun je ook vertegenwoordigen. Al, al ben je niet gelovig. Hey, dus dus zo, zoals mijn collega uh, uh, Anouk nummer 2 op de lijst. Um, zij, zij, zij, zij hoeven niet naar de kerk te gaan om, om de christelijke normen en waarden uit te dragen. En we houden die waarden in. Dat je. Nou, het gaf je je altijd... bent de mensen liefhebben je en dat soort dingen. Ja? Als ik Kees Madders en Gert Jan hoorde. dan ja. wist ik dat ze zeer actief waren. Ook met het uitdragen van het christelijk geloof. Als het nou, het begin, nou, niet, niet, niet, niet direct. Niet, nee, nee, nee, ik wil graag wat op zeggen. Dank je wel daarvoor. Nee, dat niet direct hoor. Want kijk. Uh, de geloof is een, uh, is, een, is een aspect wat niet centraal staat. Centraal staat het handelen van mensen. En uh, wat er in. Uh, ik ga niet ingewikkeld doen wat er in de Bijbel staat. waar ik niet veel vanaf weet, maar wel iets vanaf weet. Dat heeft juist met die solidariteit te maken, met gerechtigheid. En daar, uh, dat is het belangrijkste van onze kandidaten voor het CDA. Daar moeten we voor gaan. En het, uh, het uh, omhulsel van het geloof, dat is iets wat iemand zelf mag, uh, mag bekijken hoor, wat het CDA betreft. Ik wil dat toch wel eventjes duidelijk gezegd hebben. Ja, da daarom vraag ik Dank u wel. Het. Ja, goed. <laughs> goed, jullie uh, gaan met z'n vier uh, staan die, uh, kandidaat bij de eerste vijf. Wat, uh, wat zijn jouw ideeën aan u? Mijn ideeën? Nou, mijn ideeën zijn, um, nou ja, ik, ik richt mij met name op het stukje ouderenzorg, want dat is ook iets waar ik, waar ik vandaan kom. Ik ben zelf ook wijkverpleegkundige en ik weet veel van ouderenzorg af en van, uh, ook vanuit het armoedebeleid, minimabeleid. Um, momenteel ook nu nog werkzaam in het sociaal wijkteam, straks niet meer. Um, dus dat is wel iets waar ik, me, waar ik me op wil richten, waar ik me ook hard voor wil maken en voor wil inzetten. Uh, om te kijken om die ouderenzorg toch beter te maken, minder bureaucratisch, meer duidelijkheid waar valt bij welk hokje moet je nou terecht, waar kan je informatie halen? De woningen beter aangepast worden voor de ouderen, dat levenslopen stendig zijn. Dat zijn eigenlijk wel een paar punten waar ik me op ga richten. Ik neem aan dat jij de beoogd fractievoorzitter wordt. Ja, dat is wat nieuws. Dat hebben we met Kees samen. Als Jan Bluis toch wethouder kan worden, zal worden. Ja, daar ga ik dan nummer twee voor de fractievoorzitter. Ja, klopt hè Kees. Maar ja, wij hebben daar uh, een nieuwtje voor. Kom er even bij. Want wij willen het samen gaan doen. Ja. En, en duo het, Ja. En gisteravond was er een nieuwsreceptie. En daar is ook aan de orde geweest om vernieuwing te krijgen als het gaat om vertegenwoordiging. Lees een democratie. En wij denken dat een duo-raadslidmaatschap en een duo-fractievoorzitterschap wel degelijk uh, een... Uh, aanvulling kan zijn, zelfs een verbetering denk ik. Twee maar weten, misschien duo, meer dan één. Hallo duo betekent dat je wel raadslid moet zijn. Dat klopt, dat klopt. Nou is daar niet, gaan we, daar gaan we ook vanuit. Het he, is dat, niet dat nummer twee met nummer 18 samen een duo geeft. Nee, dat, dat klopt. Daarom uh, uh, zit uh, zit even, Anouk ja, hier en even, ik ben er ook even bij ingesprongen, want dan gaan dus we dat even samen doen. Duidelijkheid, want dan weten we dat. Ja, ja. nummer twee en nummer drie. Voor de uh, luisteraar. Precies. Ja. Maar in je verkiezingsprogramma staat wat anders. Nee, ja, dat weet ik. Maar als ik uh, kijk naar wat er in jullie programma staat, en ik ga het voorlezen, daar staat uh, een duobaan. Ik kan het geen eens lezen zo snel? Ja. CDA gaat zich hard maken om een bestuurlijke functie van gemeenteraadslid maatschappelijk aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld door middel van duobanen. Dat staat er in jullie programma. Ja. Nou, Dan moet je wel duidelijkheid geven. Dat geldt dus alleen voor bestaande raadsleden althans die in de raad komen. Ja. Dus niet nummer 2 en nummer 18. Nee, nummer 2 en nummer 3. Anouk en Kees. Kijk, dan is dat in ieder geval duidelijk. Zo lossen we dat weer op. Um, er staat uh, ook in jullie verkiezingsprogramma... Uh, speerpunt is uh, veilig wonen en werken in Zandvoort. Ja hè? Ja. Nou heb ik net aan wethouder Kuiper gevraagd. Wat is jullie mening over Airbnb en koffers en dergelijke? Want als je zegt, we moeten meer woningen uh, voor de Zandvoorters dus, uh, uh, kunnen krijgen. Ja. Met name de jongeren dus hè? Ja. ja dat en, en dat gebeurt dus niet door investeerders die woningen kopen en die gaan verhuren. Kijk naar het, naar het plein bij het Zwarte Veld, waar dus eigenlijk geen enkele sociale huurwoning komt. Wat toch wel, waar, waar dus 22 sociale huurwoningen zijn afgebroken en er komt niet één sociale huurwoning voor terug. Ja, dat vind ik nee, nee, eigenlijk heel kwalijk. ja nee De vraag is mij, is, is mij helemaal helder. Het CDA uh, staat wel voor het stimuleren van de economie en het to toerisme. Dat uh, uh, mogen duidelijk zijn. Uh, maar inderdaad niet uh, door middel van uh, hè, de sociale woningvoorraad leeg te trekken. Of hè, sowieso de, de woningen te vuren via R Airbnb. Dat is inderdaad een uh, maar wat ja, zorgelijk... Maar wat doe je daartegen? tegen? Nou, dat is, een, dat is een goede vraag. Je, je zou erover in gesprek moeten gaan met, uh, hè, met dergelijke verhuurplatforms, denk aan zoals ze dat in Amsterdam hebben gedaan, om dat uh, tegen te gaan. Dat is heel makkelijk gezegd, maar dat lukt niet. Je hebt ook nog nou, een voor, dat, een forense, in Amsterdam is het wel gelukt. Je hebt ook nog een forense belasting. als je die nou eens uh, flink verhoogt. Is dat een oplossing? Niet? nou ja dan kom je dus wel weer uh, uh, de, hè, te, tegen de toerisme en economie ga je dan wel weer in dat, dat lijkt mij wel uh, ja dat lijkt me ook geen goede is oplossing bekend bij de gemeente hoeveel woningen er ontrokken zijn aan de woningvoorraad puur voor de verhuur nou, die de gegevens de, de heb de de de ik zo kopen, niet uh, niet beschikbaar de goedkope de huizen en volgens mij is Gert jan mensen uh, ook mee uh, bezig uh, Klots, die is daar ja. nee, toch de gemeenteraad is daarover, wordt er eerder geïnformeerd. Er is er een uh, rapport uh, recentelijk hebben we laten maken. Daar gaan we over in gesprek met de gemeenteraad. En dat gaat over het onttrekken van woningen aan, aan, aan, de, aan van de markt. Uh, in principe hebben we beleid ervoor. Want we hebben gewoon beleid. Je mag geen woningen onttrekken zomaar aan de, aan de woningmarkt. Dat heeft de gemeenteraad in 2014 aangenomen. Alleen, het handhaven ervan is heel moeilijk. Dus er, we zijn voornemens om het beleid daarop aan te passen. Aan te scherpen. Drempels op te werpen. Maar buiten Kijf, het is gewoon belangrijk voor Zandvoort... dat er woningen bij worden gebouwd. En daar gaan we dus mee aan de gang. Ja, oké, het bestemmingsplan. bestaande woningen... Eh, ja, bestaande, daar, daar gaan we dus... We gaan alles daar... wordt dus verkocht nu, hè? Ja, maar in principe, woningen in principe mogen woningen... die gewoon nu een woningbestemming hebben... mogen niet verkocht worden... en alleen maar voor verhuur worden gebruikt. Dat gebeurt wel. Daar hebben we nu zicht op. Want daar hebben we onderzoek naar gedaan. Recentelijk. Dat gaat ook eerder naar de gemeenteraad. Uh, uh, dat is natuurlijk wel een vertrouwelijk rapport, want we gaan dat niet allemaal aan, uh, dat, dat aan iedereen vertellen. Kunnen we dat niet zomaar? En we gaan in gesprek ook met de, de eigenaren, er komt eerder een, een sessie over, ergens in februari, om dit ook te bespreken. En we gaan, dan hopen we, als we daaruit zijn, dat er na de verkiezingen, dat zal wel in juli, extra maatregelen bijvoorbeeld komen om daarop Toe te zien en dat we dat beter kunnen handhaven en het ook tegen kunnen gaan. Want het is natuurlijk van de gekke dat aan de ene kant de gemeente woningen moet bijbouwen en ondertussen worden er allerlei woningen onttrokken aan de woningvoorraad. Aan de andere kant moet er wel, en dat ben ik het ook mee eens, een mooi balans zijn tussen aan de ene kant Zandvoort als toeristendorp. Dus, dus de, de locaties die we hebben, want we, we mogen wel vuren. Maar kijk, iedereen mag gewoon verhuren. Als jij in een woning woont, dan mag jij een kamer vuren. De bed and breakfast oude stijl. Dat, dat is Airbnb geworden en dat gaat zich nu steeds verder uitbreiden. En wat je dus ook ziet is, zeker nu Amsterdam de regels gaat aanscherpen, dat de partijen gewoon huis in Zandvoort gaan opkopen om dit te doen. Nou, feitelijk is er beleid om het tegen te gaan, alleen wij willen dat... Wij willen bijvoorbeeld overwegen om een meldingsplicht te gaan invoeren. Dat overwegen wij. Ja? En vervolgens ook met boetes te gaan werken. Nu is het, dan worden de mensen aangeschreven en dan worden we hem gaan behandhaven. Maar als je gewoon een boete oplegt. Die zegt van, als wij deze overtreding constateren en we leggen een boete op. Nou, dan legt de, de lat ook hoger voordat men dit soort zaken gaat doen. Maar er is aandacht voor al bij dit gemeentebestuur. En bij het CDA nu voor de verkiezingen zeggen we ook. Vooral ook, dat moet tegengaan, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma... maar we moeten ook vooral bouwen, nieuw bouwen, bijbouwen. Maar is er, is er met bijvoorbeeld de KEI ook overleg over uh, uh, huurwoningen... die dus echt pure sociale kleine huurwoningen zijn... dat die dus niet verkocht gaan worden... maar dat die gewoon weer beschikbaar worden nee, maar voor dit, mensen maar dat, om te huren? Ja, maar dat, dat, dat, dat is gewoon er is gewoon prestatieafspraken maakt de KEI. En daar staan gewoon in welke woningen er wel eventueel verkocht kunnen worden en gaan worden. Maar er wordt mij geen woning verkocht. Dat is een fabeltje. De Keim zou woningen willen verkopen. Die hebben ze aangeboden afgelopen. jaar. dat heb ik in de gemeenteraad ook uitgelegd. Er wordt bijna geen woning verkocht. Dus er vindt helemaal geen verkoop plaats. Want die mensen die er in die woningen wonen, hebben schijnbaar geen behoefte aan die ver, ver, ver, verkoop om het zelf te kopen. En gaan dus ook niet weg. Dus komen die woningen ook niet ter beschikking om te worden verkocht. En dus, dus er wordt heel weinig verkocht. En ik, ik vind het niet zo erg, want ik heb liever dat er bijgebouwd wordt en dat er meer sociale huurwoningen ja, er komen. Er dat wordt dan weer in Noord gebouwd, terwijl er in het centrum... Zou... Ja, nou, maar geeft u dan even aan waar, waar we in het centrum dan moeten bouwen, sociale huur? Want nou, dat... uh, bijvoorbeeld op, te, op het Zwarte Veld, dat, dat, daar stonden... Op er het Zwarte Veld, wonen. luister, op het Zwarte Veld. De sociale Ja, ja. daar stonden 22. Weet je waar die zijn gebouwd? Bij de scholen. Daar zijn meer dan 22 woningen voor teruggekomen. Dat is een. Daar is uitgeruild, daar stonden woningen van de EMR. Het zijn allemaal dure woningen. Ja, de woningen ja, maar, die daar stonden, waren redelijk ja, maar, te okay, betalen. die waren redelijk te betalen. Er waren ook die heel waren oude ook woningen. Gereden, nee, maar die waren net geregeld. Ja, oké, okay, maar dat, dat, we gaan niet terug in de tijd. Die woningen zijn gebouwd. Er zijn zelfs meer woningen. 60 woningen zijn er volgens mij gebouwd op bij de school. En die grond. Op de woning, ...is verkocht aan AM. Dus er zijn wel degelijk woningen gemaakt. Het is niet minder, er zijn wel meer woningen gekomen. En dat het allemaal duurder wordt, ja, voor vroeger, vroeger, je in het uh, Tranendal heette dat, voor 20 euro. Dat was hartstikke duur. Dat is, nu zijn nu de goedkoopste woningen. En het zijn dus niet meer woningen die onder de huurnorm zitten. Het zijn allemaal woningen die erboven zitten. Ja, nou, dus, dus dat, is, dat is zo voor een deel. Maar ook daar zijn verschillende de Geliberaliseerde sector zitten, maar er zit ook gewoon de, de sociale huurwoning in. Maar het, het is niet meer zo goedkoop. En daarvoor zeggen wij ook, er moet een mooie mix zijn tussen sociale huur en sociale koop. En middenklasse. Ook vooral voor de middenklasse. En de doorstroming moet op, op gang komen. En voor jongeren moet je kleine eenheden bouwen ja, en inderdaad helemaal. proberen onder die grens om 450 euro te blijven. Nou, dat dus is een hele opgave. Even ja, bedankt. Maar ik heb nog een onderwerp: misschien dat jullie daar antwoord op hebben. Uh, vier jaar geleden, jouw voorgang. Anders Zandbergen was terug bezig met de parkeerproblematiek in Zandvoort. Geen van de partijen, niet D66, niet CDA, wijt daar één opmerking over. Uh, ik wil graag jullie standpunt weten. We zijn weer vier jaar verder en er is in vier jaar eigenlijk niets gebeurd. Is er dan wat gebeurd? Nou. Ja, ik wou het zeggen. Dan wil ik het graag horen. Ja, ik uh, neem deze even over. Er uh, is wel... Dat er niks is gebeurd. Of uh, is... komt even terug. Ja. Nee, Kevin. Kevin. Kevin. Oh, sorry, Kevin. Geen, Geen probleem. Kijk, een, een, een helemaal succes. Kijk, uh, parkeren in Zandvoort, daar moet je al, altijd, altijd vanuit twee uh, uh, ogen bekijken. Namelijk ten eerste inderdaad uh, de bewoners. Uh, uh, zijn er genoeg parkeerplekken voor de bewoners? Je moet iets verder praten. Ja, er zijn er genoeg parkeerplaatsen voor de, voor de bewoners. Dat is de eerste uh, bril die je op moet zetten. En ten tweede moet je natuurlijk ook uh, kijken, ja. hebben we genoeg faciliteit voor de bezoekers? Uh. Dus vanuit die twee brillen kijken telkens. Nou, uh, Verschillen in tarieven, laten we daar eens over. Nou, inderdaad. Wat, de, wat we dus afgelopen periode hebben gedaan, want zo, uh, dat, dat, dat is de vraag. We hebben niks gezien. Nou, er is wel, wel degelijk meteen aan het begin van de, van de afgelopen raadsperiode uh, uh, gesproken en ook doorgekomen. Uit, uit, uh, het verschil in tarieven in het, in het parkeren in de winter. Uh. Dus, dus deze in, in de winter een gereduceerd tarief uh, ingevoerd. Om, om, om dus ook uh, voor de bezoekers die. Ja, maar ik heb het over de plannen ja. aan de bewoners. Ja. Nou, maar dat heeft wel met elkaar te maken. En, en dat is namelijk ook. Uh, uh, kijk, het CDA had andere ideeën. Wij, wij waren aan het begin van de vorige raadsperiode uh, eigenlijk voor een, een gratis winterparkeren. Maar als je dan gaat praten met de coalitiepartners. dan, uh, dan komt er een hele winst wens naar voren om, om, om. als je praat dan over de, uh, de, de tarivering voor de bezoekers. ook te praten over bewonersparkeren. En, en, en dan zoek je in middenmoot. En wat daar dan uitkomt, is dus uh, een, een, een systeem waarin je... Je uh, geeft geen antwoord op mijn vraag. We hadden ja. vier jaar geleden, onder de winst van Andor... hadden ja. we uh, plannen om in uh, Nieuw-Noord, uh, ja. niet, maar in Oud-Noord... Uh, een, een parkeerregime in te voeren. Ja. Dat gaf grote problemen, grote bezwaren. Ja. Uh, de hele buurt liep te hoop. Ja. En vervolgens is er in de vier jaar niets gebeurd. Ja... In, in, in november is er een plan van Demmers nog uitgegaan via een enquête. En ik vraag me af: wat is ermee gebeurd? Wat gaat ermee gebeuren? Wat kunnen we verwachten in de komende vier jaar? Nou, het, het, het CDA heeft in zijn verkiezingsprogramma staat inderdaad over dat, dat marketing. En, en dat er gewoon een betaalbaar systeem moet blijven voor de burgers. En dat het een keertje aangepast moet worden. Inderdaad, dat de drie van allemaal verschillend zijn. Dat, dat roepen wij al jaren dat ze verschillend zijn. Uh, en dat het opgelost moet worden. Maar oké, okay, uh, daar heb je een college voor nodig. En een bestuur, dus raadsleden die dat ook voortvarend oppakken en er is een heleboel opgepakt maar dit is inderdaad niet opgepakt, onvoldoende opgepakt ja, misschien moeten we het CDA dan het straks maar weer in de portefeuille nemen om het uiteindelijk op te lossen want andere wethouders hebben er wel aan zitten sleutelen GBZ en OpenZ, maar uiteindelijk zijn ze tot niks gekomen dat is dan jammer maar wat wel heel belangrijk is, is dat winterparkeer is ingevoerd en het gevolg daarvan is wel dat er daardoor dynamiek in het parkeerbeleid ontstaat, en aan de andere kant denk ik ook, van we moeten het probleem niet groot te maken als het is. Okay. Ik denk dat dat wel meevalt. En er zijn parkeersystemen. Er moet op sommige plekken opnieuw worden gekeken naar het optimaliseren van het aantal parkeerplaatsen. De parkeergarage in het centrum van Zalvo, die moet beter gewoon benutten. beter benut worden. Die kost alleen maar geld. Dus of je er nou mensen in niet geen mensen inzet of wel mensen inzet, die staat gewoon de komende jaren gewoon 90% van de tijd leeg. Dus die moet je gewoon benutten. En dat moeten we ook gaan doen verwachten van CDA. zeker, zeker als wij in het bestuur misschien moeten wij die portefeuille dan maar weer eens oppakken, want je moet er gewoon creatief naar kijken, in gesprek gaan met de burgers er is een enquête, die is uitgezet er zijn 900 reacties opgekomen, die wordt ook nu geanalyseerd ge dus ik denk dat uh, op het moment dat een nieuwe college er zit, dat die daar wel weer mee aan de gang kunnen gaan, en onder andere naar die tarieven kunnen gaan kijken naar wat meer uniformiteit in de wijken, en wij vinden dat er nog meer ingezet moet worden op dat ja. <laughs> Parkeren als marketinginstrument. Maar jij als wethouder financiën? Ik, tot, tot nu toe ben ik niet ongelukkig met hoe het loopt. Want doordat we winterparkeren zijn gaan invoeren. en het budgetair neutrale hebben ingevoerd. komen er meer mensen naar Zandvoort. hebben we meer inkomsten. kunnen we dus ook meer dingen doen. Dus dat gaat hartstikke goed. Lieve mensen, ik wens jullie enorm veel succes. En we zullen jullie nog vaker spreken. Ik wil nog even zeggen dat ik gelijk op de website heb gekeken. onder het kopje mensen staat de hele kieslijst gewoon uh, online. Okay. op de website van CDA Zandvoort. Ja, dat is allemaal uh, up-to-date. Dank Goed. Dankjewel. Dank je wel. Dankjewel We zijn terug. Nou, uh, en, ja, de, en een, dat wordt het meest moeilijke. Want hier, als ik aan Hans Hogenduren één vraag stel, dan praat hij een uur lang. Nou, die tijd hebben we. Volgens en maar... je hebt precies vijf ja. minuten. Ja. Nou, kijk eens. Aan. <laughs> Hans uh, Hoge lieve mensen, die ken ik al heel lang uit de politiek. En een schat van een man en met een grote kennis en ervaring. En een diplomaat. Dat gaat de kosten van de tijd hoor, Peter. En jij met je bedrijventerrein Zandvoort. Ja. Waarom moest het een maand uitgesteld worden. zeiden sommige ze, raadsfracties. En waarom kon dat niet. Nou er is een. Uh, in de algemeenheid moet je zeggen. Dat de gemeenteraad erg positief stond tegen het nieuwe bestemmingsplan. Ja. Maar een van de onderdelen straks. Bij de uitwerking is. De zogenaamde q driehoek. En die q driehoek. Dat is een uh, verzameling op het ogenblik. Van bedrijfsgebouwen. Loodsen en alles wat daarmee annex is. En daarvan wordt gezegd. Als het even kan. Ja, dat blijkt uit de stukken. Als het even kan gaan we dat proberen. Om de bedrijven daar te verplaatsen. Naar de spoorlijn. Maar ja. Daar praat je wel over. Een 28 eigenaren die er zitten. Allemaal met hun eigen belangen. Dat gaat geld kosten. Hoe dat geld uh, boven tafel komt. Nou, dat heb je, uh, ik heb het hier al een keer verteld. Er is een, uh, een aannemer. Die wil daar op de als die grond ooit vrijkomt. 43 woningen neerzetten. Woningen in de middenklasse. Want het andere, andere gedeelte bij de Corodex, Dat is sociale woningbouw. En gehandicapten uh, en enzovoort. Maar als je de 43 woningen wil bouwen. Dan praat je over x aantal miljoenen. En nou is de vraag. Wat kun je de mensen bieden. Die daar weg moet uit de kure driehoek. En terecht. Hè, want als je daar een bedrijf hebt. en Iedereen is het met elkaar eens. Dat het een rotzooi is daar op het ogenblik. Ja, er moet wat en dat, gebeuren. Echt, dat het fantastisch is. En dat het kan veranderen. Maar dan gaat het erom. Hoe, hoe kun je op een nette in? manier met deze mensen zaken doen. Maar eventjes terug... Ja? dat bestemmingsplan, waarom kon er niet een maand uitgesteld worden? Nou, Om te kijken of het juridisch helemaal goed in elkaar zat. Nou, volgens mij zit het bestemmingsplan... juridisch goed in elkaar. Is het alleen de vraag en die leeft ook natuurlijk bij een aantal eigenaren... van is er wel genoeg geld, eventueel straks... om deze mensen uit te kopen? En weten we dat wel ja. zeker? En hoe zit het precies met... er zijn nog wat vragen omheen... maar ik moet je zeggen dat wij als ondernemers in ieder geval... buitengewoon blij zijn dat het erdoor is. We kunnen nu aan de bak. En de komende maanden, die zijn wat mij betreft... voor Salford Noord cruciaal... want de komende maanden gaan we gesprekken voeren... met al die uh, 28 eigenaren. Daar moet geld voor op tafel komen de man die het spul gaat exploiteren... die heeft een bepaald budget in zijn hoofd. En we weten, drommels goed. je moet natuurlijk ook weten... Nou, uh, is dat geen projectontwikkelaar die daar zijn zak aan vinden Je zegt, drommelsgoed, zit er een drommel achter? Uh, uh, nee, die zit niet in die projectontwikkeling. Maar oh. er is wel een drommel die er woont. <laughs> uh, maar nee, wat van belang is... dat die mensen gezegd hebben... in beginsel... Wil wij graag onderhandelen. Dat is al belangrijk natuurlijk. Want als het, zo is, als het zo is, we praten dus over 28 eigenaren. Als er drie of vier zijn die niet meedoen, dan gaat het plan niet door. Wat de bedoeling is, echt om daar een prachtige woonomgeving te maken. Te je zegt als er één, twee of drie niet meedoen, dan gaat het helemaal niet door. Dan gaat het plan niet door. En is de kans erop? Dan stukken in zo'n gebied. Hoe groot is de kans erop? Dat zal de komende maanden blijken. Op dit moment is er een positieve uitspraak van al de mensen die er wonen. Die zijn ook lid van onze vereniging. Die hebben gezegd, nou we willen graag met elkaar om de tafel gaan zitten. Dat gaan we doen de komende maanden. En dan is het van belang, dat was ook de vraag van de raad. Ja, lukt dat allemaal wel? Ja, dat weet je niet. Maar ik persoonlijk... Ik ben er al nou vier jaar mee bezig geweest. Praat met veel ondernemers. Praat met al die mensen die er zitten. Zijn ook allemaal lid. Die hebben gezegd... Wij willen vanuit een positieve grondhouding meedenken. Nou, dat is natuurlijk een kans om te grijpen. Als we dit niet grijpen in die noord En dat zeg ik echt met vol overtuiging. Ik zit hier niet meer in de politiek. Ik heb niks meer mee te maken. Ik zit er namens die ondernemers. Maar ik zit er ook als oud-inwoner van noord. noord. Ik heb in de Keesemstraat gewoond. Ik heb in de Professor Zeemstraat gewoond. Ik heb er altijd fantastisch gewoond. Maar we weten donders goed met elkaar, dat het... meer uitstraling moet krijgen. Dat zo'n wijk, het is de grootste wijk van Zandvoort. Duizenden mensen wonen daar. En als we nou die hele wijk... kunnen opleuken, om het zo eens te zeggen... Nou, dan, nou, dan, dan wordt het ook een beetje een positievere naam. Hè? Want nu is het zo, oh je woont in Noord. Nou exact, nou, dat was toen in mijn tijd al zo. Ja. He, en als je weet dat er duizenden zandwoorden wonen. Ja. Met plezier. Ik heb daar zelf ook gewoond. ik, jongens, waarom gaan we niet... He, als we praten over de kammeling Dat hele gebeurde daar. Als je ja. ziet de rotzooi die er is. Ja. Of we dat gaan opleuken. Ja. Of we eens kijken naar de ja. Celsiusstraat Ik kom weer terug op mijn vraag. Want ja? dat het mooi is, dat weten we. Oké. Okay. Nogmaals, wat zijn de kansen? Je zegt als één twee of drie niet meedoen, dan kunnen we dat hele plan nou, ja, in de Mijn antwoord aan jou was dat wij de komende twee maanden met alle 28 mensen gaan praten en we zullen proberen. Maar waarom nu pas? Dat had toch eerder moeten gebeuren? Nee, nee ik zal je vertellen waarom. Op dit moment is er door de gemeente samen met een, de ontwikkelaar die het gebeuren wil ontwikkelen, is er een, een plan opgesteld om te weten wat is dat veel allemaal waard. Je moet toch op een gegeven moment weten waarover je onderhandelt. Dus er is op het ogenblik een externe uh, een makelaar ingeschakeld. Die wat ze noemen geveltaxatie doet. Die in grote lijnen weet wat de waarde is van de bedrijfsgebouwen, De woningen die bewoond worden daar enzovoort. En als je, dat je... je geveltaxatie? Gewoon een taxatie? Van... Nee, ze noemen dat geveltaxatie. Dat was voor mij ook een nieuw begrip. Als je bij geveltje hebt. Gaan... Nee, maar ze gaan er niet in. Maar ze gaan kijken uh, wat, uh, wat is de waarde uh, bij de, bij de Kamerverkoper. Wat is de waarde? Maar de, ze gaan gewoon vrij globaal aankijken: wat is het ongeveer waard? Nou, die gegevens komen deze maand waarschijnlijk op tafel. We praten nu over januari. We zijn tegelijkertijd bezig met de ontwikkelaars. Van het terrein aan de spoorlijn. Want we willen natuurlijk wel weten. als we daar een nieuwe loods zullen neerzetten. om iemand te helpen. wat gaat het daar kosten? Komt misschien ook die klei, dat, uh, dat stationnetje wat. Uh, nou, in gedachten? Nou, ik heel eerlijk is. zeggen. ik vind dat een buitengewoon charmante gedachte hoor. Ja. Als je die wijk inderdaad... Het is niet nieuw, want dat idee is al jaren nee, geleden. Dat is al zo, maar hij komt niet of in het boven. En als hij nu over zo'n wijk praat. En je weet dat de provincie daarachter staat. Die wil die vernieuwing van die wijk. We weten dat daar sociale woningbouw komt. He, er komen echt een paar honderd woningen bij. Want het zijn kansenverzandvoort. En als we ze nu niet pakken... dan moeten we volgend jaar niet zeggen... jongens, wat hadden we een mooie kans. Denk je dat alles lukt? Ik heb als... Pieter, als ik er niet in zou geloven... dan begon ik er helemaal niet aan. Want ik zou, ik zou voorzitter blijven... Tot, tot met het bestemmingsplan. Maar nou is er een stuk wat nog uit onderhandeld moet worden. Ja, daar wil ik nog wel bij zijn in de, de komende half jaar. Want binnen een half jaar moeten we weten wat er gaat gebeuren. Wanneer gaat de eerste schep de grond in? Uh, wat ons betreft. Uh, maar dat is een beetje afhankelijk van of er nog bezwaren zijn tegen die bestemmingsplan. Ik weet dat er één of twee... ...vrij lullige bezwaar ingediend zijn. Maar goed, dat is gemeentes, dat moeten we maar uitzoeken. Maar als dat bestemmingsplan definitief is... ...dan kunnen we praten met de KEI. Want de KEI staat klaar om daar te gaan bouwen. Wij zijn over een half jaar klaar met de... Het verhaal. de, de, de, de ...wat we weten over... ...weerderieuw en dan kunnen we aan de bak. Ja, de grond is al bijna bouwrijp. Korendeks wordt nu afgebroken. Ja, exact. Dat is klaar. Ik bedoel, de mensen die er zaten... ...die zijn grotendeels uh, al weg... Uh, met de kei wordt door de wethouder binnenkort uh, onderhandeld over wanneer gaan we starten jongens. Want we hebben nu uh, de wind in de rug van de provincie enzovoorts. Dus op zich buitengewoon hoopvol en enthousiast. Uh... Op, dat heb jij trouwens opgeschreven, maar dat was mijn vraag ook. Komt er een tweede toegangsweg naar Noord? Nou, dat is op dit moment in het bestemmingsplan, voor zover mij bekend, niet aan de orde. Er is altijd de toegangsweg uh, gedacht vanuit de Zalfontselaan achterom. Dat staat niet in het uh, huidige bestemmingsplan. Dus alles wordt via de Jacques weg. Uh, Ik denk de dat, dat, in. de, dat dat inderdaad wordt opgekreet uh, natuurlijk. En volgens mij kan dat ook. Kan dat ook. En achter, goed, het, dat is achter de politieke het zit specie. niet langs, zeg maar via de zeeweg... Achter het spie langs via de zeeweg. Maar dan zit je in een uh, natuurgebied? Ja, nee, nee, dat nee, is niet aan de orde Nee, want daar zit je inderdaad, dat heb je terecht. we weg uh, over het fietspad uh, tussen de begraafplaatsen. Ja, ze gaan er natuurlijk heel serieus naar kijken. Hè. Als je die wijk inderdaad een handje z'n voeten wil geven, moet je ook daar naar kijken. Ja. En ik, de intentie bij de gemeenteraad is er. En daar ben ik, al bij, daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Ja. Dus ja, echt, we hebben de kans nu. Nee, nee, je bent enthousiast, hè? Ja, nee, Dus je altijd. Wat? Nee, ja, nee. nee, maar als je ergens in gelooft, Pieter, ja. dan moet je er nog voor gaan. Ja, nee, dat ik. Niet. wens je veel Niet alleen ik vind dat, maar ook mijn achterbouw vind ik. Nee, ik wens je veel Dank je Dankjewel, Pieter. En succes. Jullie ook. Ik hoop, dat het echt, ik hoop echt dat het lukt. We houden want, de gaten bij ja, elkaar, Oké. Okay. Blijf dank. hier volgen. We gaan naar het einde van uh, het uur. Ja. Het was lekker druk. Ja. Het was prima. een volle bak. Wij danken uh, Floris Faber van Hotel Hoogland voor de koffie, de thee en de gezelligheid. Het was weer voortreffelijk, Floris. Dank je wel. We danken onze techneut Jean-Jean van We danken Gerry, Rutte en Irene. Bedankt. Dankjewel, Pieter Joustra. Het was weer gezellig. Wij, uh, wij doen het over 14 dagen, geloof ik, nog een keer. Ja, we gaan weer verder. We gaan gewoon weer verder. Ik, een heel fijn weekend voor iedereen. Ja, voor iedereen. En een zonnig weekend. En, ja, en maak er wat gezelligs van. Ja. Nou, nee, dat doen we nou nog net niet. Maar in ieder geval uh, veel plezier bij het nieuwjaarsconcert uh, morgen. En uh, tot uh, de volgende keer. Fijne weekend. We dat. Dag. Okay, dag.